Zeven uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 Door brand in de zendmast van Lopik en die van Hogersmilde is in het grootste deel van Nederland geen FM-ontvangst van veel radiozenders. De mobiele telefonie is gestoord en het signaal van digitenne komt bij tv-kijkers rond IJsselstein en Hogersmilde niet binnen. De problemen zijn veroorzaakt door een felle brand vanmiddag... in de zendmast in Hogersmilde en een klein brandje vannacht in Lopik... Van de markante toren van Hogersmilde brak het bovenste stalen gedeelte van zo'n 200 meter af. Er vielen geen gewonden. Na de brand in Hogersmilde werd besloten om ik uit voorzorg uit te schakelen. De piramide van Austerlitz is door de vele regen van de afgelopen dagen verzakt. Aan de ene kant van het monument van aarde en gras is een verzakking ontstaan van zo'n anderhalve meter. De beheerder wil de schade zo snel mogelijk herstellen. De piramide blijft wel open voor het publiek.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 Het weer vanavond opklaringen, vannacht weer wolkenvelden en minimaal rond 12 graden. Morgen eerst wat zons, middags vanuit het westen bewolkt en een toenemende kans op neerslag. Er staat een stevige zuidelijke wind en het wordt 20 graden aan de kust tot plaatselijk 24 in Limburg. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. De NTR.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 Wetenswaardigheden. We gaan het vandaag heel erg lang hebben over ijs. Mm. Lekker mm. ijs. Even een rondje langs de velden. Ijsmaker Kees Raad. Welkom. Goedenavond. Chocolatier ook trouwens. Chocolatier. En koekebakker. Uh, en koekebakker. En praatjesmaker. <lacht> <lacht> praatjesmaker. <En> <lacht> <lacht> waar, waar, waar ligt jouw jou, uh, jeugdige ijsherinnering? Waar haalde jij vroeger je ijsje? Uh, mijn, ja, mijn... Mijn echte eerste ijsredening was dat we ijs haalden in Horen bij een uh, Italiaanse ijsmaker. Die had echt zo'n oude bokvriezer ook. Uiteindelijk heb ik hem zelf ook gehad. Uh, die had hij in de winkel staan en die, uh, ja, die maakte. Maar dat is een soort magie, omdat je dan naar zo'n winkel gaat, je ziet het zie draaien en dan, dan is het al veel lekkerder. Ja, ja. En, um, nee, want jij komt uit Medemblik en je komt uit een, een familie van banketbakkers en broodbakkers. Ja, banketbakkerij, uh, broodbakkerij. Ja, daar wordt geen ijs gemaakt. Ik bedoel, het is niet een logische combinatie. Nee, nee, nee, nee er wordt geen ijs gemaakt. Mijn, Mijn broer maakt wel ijs. Of ja. die maakte ijs, maar nu niet meer. En, um, maar het, is wel, het, is, het zit wel dicht tegen elkaar aan. Ja, ja. En weet je nog hoe dat ijsje smaakte? Um, ja, ik nam altijd vanille. Het was toen heel klein, hè? Uh, het was gewoon warm, vol, uh, ja, heel, ja, magie. Gewoon magie in je mond. Nee, hey, ik heb het helemaal glans in je ogen als je, ja. dat, als je toch denkt aan die smaak van vroeger. Nicolas Klei, wijnkenner, wijnschrijver, de man van de supermarkt wijngids. De man die straks rosés gaat beoordelen in dit programma. Maar vroeger heb je vast wel eens een ijsje gehad. Na het zwemmen, weet ik. <laughs> en ik weet ineens... Uh, Elke keer weer? Nou, elke ja, denk zwemmen. ik, want ik vond het verschrikkelijk het zwemmen. Dus uh, het zal vast wel elke keer zijn geweest om me nog een beetje te troosten. En soft ice, ergens op de Nieuwe Dijk, herinner ik me. Ja. En toen hij een jaar... Die is nog op... steeds heel beroemd, de Nieuwe Dijk oh. in Amsterdam. Daar hebben ze ongelooflijk lekkere, vette soft van. Van der Linden is dat. Ja. Van der Linden. Kijk, voilà. En toen hij twaalf was of zo, is mijn broertje van alles gaan koken. En onder andere, als je dat ook koken kan noemen, maar in ieder geval maken yoghurtijs, herinner ik me. Yoghurtijs? Ineens ja, volgens mij yoghurt en slagroom en vanille suiker. Lekker? En dan moest hij telkens in het vriesvak en het weer omroeren. En dan, eh, in mijn herinnering was het verschrikkelijk lekker door die yoghurt dat het zo fris maakte. En heb je dat ook oprecht tegen je broer gezegd? Eh, uh, vast waren wel, verhoudingen want ik ben een verschrikkelijk niet, aardige broer. Dus. <laughs> Goede herinneringen aan ijs. Jona? Jonah nee, mevrouw Freud. Freud, traumatisch ijsverhaal horen. Eh, ja, Dat ja, ik in ja, het Amsterdamse bos sta met een ijsje in mijn hand in het water... Ja, tot mijn knietjes. dat er een karper uit het water springt en in één hap mijn ijsje weet. Nee, ja, echt waar, ik was zeven. Wat heb je gedronken voor deze nee, Het is echt waar. En een andere ijsbaas. Ijspouw... Waarom komt dit jou altijd weer zoiets? Een andere ijsbaas in benieuwd. Italië op een camping. dat ik een hapje had genomen. Toen vond ik het niet lekker. Toen ja. heb ik het weer ingepakt en geruild. En dat is ik ook graag. geen uh, Zoetigheid, liefhebber, hè? Dus ijs nou, af en toe. Maar... Nee, nou goed, Jonah Freud is ook in de house. En dat zullen we <lacht> weten, ook kookboeken van Zij gaat straks salade niçoise voor ons klaarmaken... na drie verschillende recepten. Aan het eind van de uitzending gaan we dat proeven. Uh, dat doe jij elke maand, dan maak je iets. Maar ik dacht meteen... Ik bedoel, je hebt toch eigenlijk maar één soort Salade Niswazen? Oh, dat denk jij dan weer. Ik denk dat er hele ruzies zijn rondom Nis nice wie de beste Salade Niswazen maakt. Echt waar? Ja. Dus er zijn echt verschillen? Er zijn absoluut verschillen qua ingrediënten, maar vooral qua dressing natuurlijk ook. Kun jij zeggen, want misschien is dat antwoord dan al gezegd hoor, maar um, waar draait het om? Draait het om de dressing? Nou, het, draait, het draaide altijd om de tonijn natuurlijk die erop ging. Maar eigenlijk mag het niet meer. Dus ik heb er vanavond ook eentje met mul. Maar de dressing is natuurlijk wel vrij essentieel. hoewel een hele simpele dressing kan de een heel lekker vinden en de ander wil een heel ingewikkelder. Ook ja. dat is vanavond wel grote verschillen in. Goed, dat gaan we straks horen. Wat we ook nog gaan horen is een verslag van Chris Maar Hij ging op barbecue cursus bij Brasserie Paardenburg in Oudekerk aan de Amstel. En uh, nou, hij heeft het geleerd en straks horen we dat. En we komen er dan achter dat barbecue echt iets voor de man is. Tenminste, dat heb ik overgehouden aan die reportage, maar dat hoort u straks zelf. U kunt dus reageren op deze uitzending. Doe dat dan ook. We kunnen de vragen namelijk nu nog voorleggen aan onze gasten. Nicolas Kleij als het rosé of wijn betreft. Kees Raad als het chocola of ijs betreft. Jonah Freud als het alles betreft. En ook jeugdherinneringen. En ik ga het carpers. allemaal maar een beetje in goede banen leiden. Zullen we een keer karperijs maken? Hier? Ja, lijkt me goed. Jij bent wel Keesraad, ijsmaker en chocolatier... van de hele bijzondere smaken. Want ik heb hier voor me liggen een prachtboek... wat je gemaakt hebt, IJstijd, recepten van Keesraad. Het is net verschenen. En daar staat bijvoorbeeld een recept in van olijfolieijs. Heb jij dat zelf bedacht om eens een keer met olijfolie iets te gaan doen? Of waar, waar, hoe kom je erop? Nou, in principe kun je alles met... Alles in ijs kun je maken. Dat maakt het, het, ik denk niet dat het uh, beperkt is. Um, Olijfolie-ijs heb ik een keer gemaakt met um, Marjan Ippel. Die had de eerste um, Talking Foods, nee, weet je dat? Boeken uitgebracht. Ja, zij is eetdeskundige. Uh, ja, ja, en voetrends. Uh, uh, toen zei ze nou, op, de, op de presentatie. Dan neem ik de olijfolie echt super vers geperst van een vriendin. Maar en die zegt ongelooflijk. Ze dacht nou, hartstikke leuk kunnen we ook een uh, sorbet van maken. Dus uh, zijn had die uh, olijfolie mee echt vers geperst... Ja. en uh, alle minuten ijs van gedraaid. En dat was waanzinnig lekker. We hadden bijvoorbeeld ook Ikki bier in de, in de, tijdens de presentatie... tijdens daar hebben we ook Ikki bier ijs van gemaakt. Ook echt, he, echt heel erg lekker. Maar is het eventjes die sensatie van de vreemde combinatie? Nee, het is niet. Het is of is sensatie het, echt, van, het dat, is echt heel lekker? Dat, maar dat je het door wil eten ik, ook? Ja, wil, ja. tenminste... Je kunt, ook rijst, je, kunt ook, je kunt ook rijstijs uh, maken. En dat, je verwacht niet dat het dan uh, zo lekker is. Maar het heeft wel die herinnering. Of die, je kent de rijst. Je weet hoe de rijst smaakt. En dan begin je te eten. En dan. Ja, het is echt, echt wel een, een heel erg lekkere smaak. Het is bij, bij olijfolie dus ook. Maar waar ja. eten mensen olijfolieijs? Wanneer? In de maaltijd? Of overdag? Of s'avonds? Of... Nou, je kunt er maar tussengerechtje doen. Dus voordat het salade. Het... Want het is hartig. Toch? Uh, het is een hartig nee, het is, het is soort. Zoet. Het, is zoet. het is zoet. Maar het, het heeft wel die. Uh, uh, als je goeie, echt goede olijfolie uh, gebruikt. dan komt die juist heel erg sterk naar buiten. Ja. Want ik las vandaag een stuk in NSC Next. over, jou, uh, over jouw boek, een recentie. Ja. Dat was een en al jubelzang. Prachtig. Olijfolie. Maar dat olijfolie-ijs. <lacht> ja, we... ja, het is de Moet grappig hoor, die professor is in zijn laboratorium. Maar wat moeten we er nou toch mee? Ja. Nou, er zijn ook ijsmakers die maken uh, haringijs. Ijs. En we hebben dat ah. heel serieus in een toonbank liggen. Ja. En moet je dat dan met uitjes doen of met, met ja, een vlakje voel... zuur erbij? <laughs> dat is er bij. Maar Ik je hebt ook ijs, ijs inderdaad tussen de gangen door. En dat is eerder een hartige variant. Ja. ja, daar zou je hem voor kunnen gebruiken. Ik denk dat hij daar wel heel geschikt voor is. Maar als je echt een hele mooie olijfolie hebt... dan die, de, de olijfolie wordt uh, op, een, uh, op een spiegel gelegd. Als je, we hebben ook sake ijs gemaakt. En omdat die uh, sake, goede sake moet je koud uh, drinken... Ja. Maar als die bevroren is en dan in ijsvorm, wow, dan heb je echt ongelooflijke sterke sake in je mond. Maar dan nog, nog lekkerder dan dat je hem dus drinkt. En, en nu we het toch heel bezig grappig. zijn. Maar ook met uh, seree, uh, gember. Als rosé je... hebben we dat ook in de aanbieding? Iets met wijn, nou, rosé, ook voor Nicolaas? Ro nou, rosé zou kunnen. Uh, ja, zou wel kunnen, ja. Mooie, krachtige uh, rosé. En toch heb ik altijd begrepen nee. dat iets waar veel alcohol in zit, eigenlijk. Ja, nee, maar die haal je is. eruit. Okay. Dus je zet de pan op met, uh, met de wijn en uh, de suiker. De. En de, de verdampt. De, de alcohol. alcohol verdampt. En met de restant. Maar je houdt wel de volle smaak over. Ik, ik heb gewoon op de een of andere manier het gevoel dat we Nicolas Klein hier helemaal geen plezier meer doen. Die wil gewoon een goed glas wijn volgens mij <laughs> of niet. Ja. Het lijkt me wel heel spannend van de een, een of andere hele stevige rode wijn. Want dat houdt natuurlijk wel meer smaak over dan een rosé. Een goede witte wijn. Denk ik dat dat nog mooier... Ja, rood kan ook, maar ik denk... Ja, maar wit. Wijn heb je het idee van... Nou, gut, dat mannen, heeft ik, iedereen wel eens ik gedaan. Ik stuur jullie ja. nog wel samen eventjes een keer de keuken in... en dan horen we het resultaat wel. Ja. Uh, Kees Raad, ik we kennen jou... Gezien, uh, dus daar kunnen we mee spelen. <laughs> We kennen jou als chocolatier, zei ik al. Je maakt altijd prachtige bonbons. Uh, je levert aan allerlei toprestaurants. Leverdeur. Uh, nou, Leverdeur, leverde, ja. Maar je, je, je, je hebt jezelf een andere uitdaging gegeven. Namelijk ijs maken. Hoe ja. is dat zo gekomen? Nou, ik was. Ik ben al. Uh, bij mijn vorige bedrijf ben ik al vier, vijf jaar weg. En. Uh, ik had een uh, festival opgezet. Chocca in Amsterdam. En in uh, Kerstal, Chocolat Chocolade Moer. Uh, en op een gegeven moment dacht ik. Nou, ik wil weer. Uh, mijn eigen stil gaan doen. Dus weer echt bonbons gaan maken. Ja. Toen heb ik had een, een merk opgezet. Uh, Metropolitan Chocolates. En dan vanuit steden gebaseerde smaken bonbons. En uh, echt super lekker. En toen dacht ik. Nou, op zoek naar een winkelruimte. En uh, toen kwam ik. Uh, Vrij snel al op de Warmoestraat terecht. En de voor... is eigenlijk hè, op, de, op de Wallen. Uh, het is eigenlijk om ja. de hoek bij de bijkorf in Amsterdam. Ja, de ja, grenslijn tussen de Wallen en de bijkorf. Ja. Ja. ja, het centrum. Ja. Ja. Maar als je tegen mensen, tegen Amsterdam zegt, uh, we zitten in de Warmoestraat, dan uh, zegt iedereen meteen, eh, daar kom ik nooit. En uh, daarna ook, ah, maar ook nooit in de bijkorf. Nee, daar kom ik ook nooit. Het <laughs> is allemaal besmet gebied. Het nou, is allemaal besmet gebied. Ja, geweldig. Om onduidelijke redenen. Ja. Maar hoe dan ook. Anyhow, um, dus uh, ik, kwam ik liep tegen die ruimte aan. Er was vroeger een biomarkt. En dat, wat, ja, helaas heeft dat niet, uh, uh, uh, is dat niet gelukt. En ze zit naast de bakkerswinkel op de hoek meenemen. En die, uh, die ruimte kwam dus vrij. En, Vrij lang in gesprek geweest erover, omdat, uh, maar in het begin dacht ik zoiets van ja, maar die ruimte is 140 vierkante meter, echt gigantisch groot. En ook als ik daar met mijn kleine chocoladecollectie uh, ga staan, ja. <laughs> wordt het een beetje gek. Ja. Ja. <laughs> dus uh, omdat ik wel zoiets, nou ja, op deze locatie uh, is misschien een chocoladewinkel niet geschikt, maar wel een ijswinkel. En mijn passie bij ijs ligt al, ook, al heel jong, maar ik was een keer in Turijn. Op Solano de Gusto en er was een... Uh, dat, is, dat is die Slow Food, slow food uh, beurs, ja. beurs. Ik denk Jaarlijks. in 2002 of 2001, ik weet niet meer. En toen uh, had ik een uh, ijs gegeten van uh, ijsmakers... die op ijs opnieuw uitgevonden hadden. Zeg maar, dat zeiden dus ze ook, we hebben het ijs allemaal ontleed... en weer in elkaar gezet. En het was zo anders van structuur. Zoveel uh, ja, eerlijker. Ja. Als je dat dus ijs in je mond neemt... dan, dan ontstaat een smaak die, terwijl je het aan het eten bent. En dat was mijn herinnering bij de Italianen ook. Die ontrolt zich als die het ware. Die ontrolt waar. zich in je mond en ja. gaat voorin en dan gaat hij naar achteren. Dat is bij een goede espresso. Dan, nou, die blijft gewoon in je mond groeien en rollen. Dat is bij, ook bij een goede wijn. Het dat, nou, dat dat heeft dat. Een, lange, een lange smaak. Dus het was voor mij de eerste keer dat ik echt uh, geconfronteerd werd... met een pure, zuivere, maar dan zo vol van smaak... en met zoveel liefde en passie gemaakt ijs... En twee jaar later was ik weer in uh, uh, Turijn. Toen er een. Uh, een andere uh, ijsproducent. Het was een eigenlijk meer een, uh, een, een boerderij die dus uh, citroenen, uh, Mandarijnen en bloedzienes op En die hadden een daar is er ook sorbets van gemaakt. Ja. Dus ik, eerst die citroen, nou die was heel erg lekker. Maar toen die Mandarijn. Nou, ik dacht echt ongelooflijk. Dit is zo waanzinnig lekker als ik. Als ik ooit een ijs, als ik ooit iets anders ga doen, dan ga ja. ik dat maken. En dan weet ik, dus toen kinderen ik in die... die ruimte kwam, toen dacht ik meteen, wow, ja, hier ga ik dat ijs maken. En dat, dat hebben we nu. Ik heb het meegenomen, die mandarijn. Ja, zo. nou ik wou net zeggen, kinderen die vragen, die worden overgeslagen. Maar ik weet dat je het bij je hebt. Dus wil je eigenlijk al een klein beetje in die dingetjes doen, dat we zo meteen met de mond voor kunnen praten en die. ijs Smakken. Ja, dat we het even <truf> kunnen proeven. Want wat, wat, is het, wat is de sleutel tot goed ijs? Waar draait het om? Uh, goed, ijs dat krijg je, kun je alleen maar creëren doordat de spaken goed in balans zitten. Dus bij mandarijn moet het mandarijnensap. Uh, eiwit gaat een klein beetje eiwit voor de binding. Ja. Uh, citroen, een klein beetje witte wijn er zijn. Ook om die citroenbasisstructuur iets te verhogen. Uh, en suikerwater. En dat suikerwater is een gedeelte van water, suiker en dextrose. En wij gebruiken in de winkel ja, 90% alles biologisch. Bijvoorbeeld dat mandarijnijs is. Ja, honderd biologisch. Want we werken met biologisch um, mandarijnsap. Ja. uit Sicilië. Waar oh, wacht is... even. Maar nou beginnen we alvast. Dus, dus we hebben het over Siciliaanse mandarijnenzap ja. biolo van biologisch biologische gedeeld. herkomst. Ja, ja want ik, zat, ik zag in jouw boek ook dat ik, dat ik dan... de uit Tahiti moet ik dan de vanille stokjes gaan halen. Nee, je hoeft niet uit Tahiti. Oh. Niet, ja. Die kun je gewoon in, okay. uh, bij Vanille Venture bestellen. hier gewoon krijgen, hoor. Tahiti. Vanille uit Tahiti. Echt waar? Is dat een heel ivory ja, product? Die, dat die iedereen kent. Nee, dat nee, maar, al nee, maar, weer. Het wordt gewoon hier naartoe gehaald. Dat kun je gewoon via online bestellen via Vanille Venture. Niet no, no, okay. iedereen hoeft zelf naar Tahiti te vliegen nee. om dat te halen. dat nee. lijkt, me lijkt me ook eigenlijk heel milieuomgeving. Je, je hoeft ook niet naar, naar Sicilië te vliegen voor nee. dat sap. Nee, ook ik, begrijp. Maar je moet dus, uh, het gaat dus eigenlijk ook om de, in de eerste instantie, om de kwaliteit van de ingrediënten. Ja. Daar begint het allemaal het mee. Het begint bij de ingrediënten. Die moeten top zijn voor een kwaliteit. Kijk, ik zie nu Jona een heerlijke salade die zwaar ze maken en ja, hij druipen, heeft er alleen maar de allerlekkerste ingrediënten meegenomen. Ja. Ja, en het ziet er nu ook eigenlijk al heel voortreffelijk uit. En het is sowieso heel grappig om hier in live in een uitzending te zitten. We praten over ijs en we ruiken eieren en tonijn. Dat is <lacht> ook een hele bijzondere sensatie. En alchofis. En alchofis. Nee, het is geen tonijn. Het is makreel. Uh, nee, er zit ook wat tonijn in. Oh, wel. Wel tonijn. Het gaat, uh, maar dat gaat zo ver dat jij bijvoorbeeld niet een, een pak biologische melk uh, uh, koopt. Nee. Maar dat jij voor je ijs rauwe melk van de boer gebruikt. Ja, we halen rauwe melk bij de boer uit Sunnedorp. Uh, Nico, die, ja, die heeft... Ten noorden van Amsterdam is ja, dat? Ja, ten noorden van Amsterdam. Het is eigenlijk Amsterdamse melk. En die... Uh, wel... De ijs wordt nu... Uh... Oh. Lekker Ik ijs, ziemereien. wordt dat uh, uitgepakt. Wat heb je voor he? smaken Even. dan? behalve die Ik heb uh, citroen, mandarijn, uh, pistache en chocola. Dat is heerlijk zeg. Ja, we halen de melk bij uh, ons, ons Verlangen, dat zit in Amsterdam Noord. Hij heeft ook een kleine winkel. En heeft ook, hij heeft ook een melktap. En hij is een van de weinige boeren in Nederland die ook zijn melk officieel aan uh, bedrijven mag of aan mensen mag verkopen. Ja. Dus we halen dat in emmers van uh, 12 liter. En, uh, nou, als je en dat luistert, komt er echt je, op aan. Als Nico nu luistert, kan hij vanmorgen alvast uh, 40 emmers klaarzetten. <laughs> nee hoor. Nee, maar dan, uh, wat er gebeurt, als, als je uh, roomijs maakt, dan verhit je de melk. Dan gaat bij suiker, uh, uiteindelijk bij 85 graden, gaat de ei door erbij. Ja. Dan laat je het weer verhitten, dat het pint. En je koelt hem af met slagroom. Ja. Dus melk, suiker, melkpoeder, eidoor en slagroom. Dat is de basis van je melk. En bij het verhitten van die melk uh, worden de stollere eiwitten. Dus als je al geparticeerde melk gebruikt, zijn de eiwitten al gestold. Bestold. Dus ja. dan is het, krijg je minder mooi in balans. Ja. Ja. Krijg je minder mooi dat de melk en de room en de alles tot één mooi vetmoleculus is gekomen. Dat zul je zo proeven, want dat ijs dat is al koud, maar het voelt warm in je mond aan. En daar gaat het om. Het dat gaat om komt dat je... puur omdat je met, met die rauwe melk... Nee, het uh... gaat om dat je de, alle eiwitten en de, alle vetten en de suikers... dat het tot één molecuul is samengebracht. Ja. Ja. En dat kun, je, dat kun je thuis ook bereiken. Maar dat, dat staat in het boek hoe je dat uh, makkelijk kunt bereiken. Maar als je, ja goed, als je dus geen rauwe melk kunt hebben, dan, dan moet je gewoon met... Gewoon een melkwerk. Nee. Ja, ja, maar jij, jij zoekt gewoon de mooiste producten uit. Nou denk ik altijd, als ik door de stad loop... of maar ook in welk, welke plaats dan ook... er zijn ontzettend veel ijssalons. Ja. Misschien ook wel heel veel ijssalons bijgekomen. Er zijn er heel veel bijgekomen, ja. Want de vergunningen in Amsterdam zijn vrijgegeven. Je hoeft dus niet meer een horecavergunning te hebben. Juist. En wat betekent dat dan? Dus? Is, is de kwaliteit daarmee ook omhoog gegaan? In Nederland bijvoorbeeld van het ijs? Uh, mm. Nou, door de, doordat er veel meer ijssalons bij zijn gekomen... zijn er. Uiteraard ook hele goede die uh, uh, werken. Maar over het algemeen kun je vrij makkelijk uh, ijs maken. Je hoeft niet echt heel erg daarvoor gestudeerd te hebben. Je kunt de basis um, oh, ko ja. ook kopen, maar je kunt het maken. Ja. En de leveranciers die uh, leer je dat ook uh, maken. Mm -hmm. En de smaken, bijvoorbeeld uh, pistas, uh, citroen, hazelnootpasta. Al die pastas kun je gewoon kopen in potten. Alleen het nadeel daarvan is, is dat, tenminste dat vind ik een, heel, een enorm nadeel... Uh, is dat de smaak helemaal tot één smaakmolecuul is gebracht. Dus In die potten zit 70% suiker in, dus de, het is ook heel lang houdbaar. Uh, maar alle smaakmoleculen, alle, wat, wat contrast zou moeten geven, ja. dat, is, dat is weg. Dus het smaakt dan wel naar koffie of naar pistas of naar hazenood. Ja. Maar het heeft niet meer die opbouw van wat smaak in je mond, dat het in je mond rolt. Nou, dat, ondertussen mm. zitten wij hier, wij zijn gewoon al lang ja, uit de boot geslagen. We denken, laten we Kees <laughs> maar gewoon even een poosje <laughs> laten praten. Ja, zitten wij hier gewoon lekker ijs eten? Wat is dit lekker? Ik lekker ben ik niet meteen op die, op, die, op die mandarijn. Oh jij is ja. die lekker? Even proeven. Daar ben ik meteen op afgegaan. En dat blijkt gewoon een hele goede keuze van mij geweest te zijn. Jeetje. Hoe vind jij het, Nicolaas? Heerlijk, want ja, ik durfde het nauwelijks te zeggen. Ik eet nooit ijs eigenlijk. Je wordt alleen, nu gedwongen. Alleen yoghurtijs, toch? Ja, maar dat is ook alweer uh, 35 jaar geleden of zo. Dus. Wow. Wij gaan hier even Ach, ijs, uh, ijs proeven. En dan gaan we ondertussen even naar, naar barbecue. Want uh, Chris Bijma, onze verslaggever... Die, uh, die is op een cursus barbecue geweest. Nou, is dat eigenlijk mannenwerk? Tenminste, dat wordt beweerd. Hij is de enige man in onze redactie. Dus hij moest daar naartoe. Een cursus op stand, dat wel bij Brasserie Paardenburg... in Oudekerk aan de Amstel. Je bofte niet, want het regende heel hard. Gelukkig kon je schuilen onder een tent bij de barbecues, maar er werd binnen gegeten en voorbereid. Je was onder de indruk van het menu van chef-kok André Schotte van Brasserie Paardenburg. We eerst even uitleggen wat we gaan eten. We gaan vandaag beginnen met een amuzertje. Dat zijn die eitjes die daar staan. Uh, dan als voorgerecht gaan we makreelfilet gaan we roken. Tussengerecht is zeeduivel. Daarna hebben we antrecou. We gaan, gaan we in zijn geheel gaan we die garen op de barbecue. En als dessert hebben we een um, flottant. Ja, dat was een chic menu, vond je. Iedereen mocht meehelpen met voorbereiden, maar je was vooral onder de indruk van... We hebben een, een digitale sprekende thermometer. Een digitale sprekende thermometer. Medium rare. Medium. Well done. Rare. Je stelde die middag maar één vraag. Mag ik namens de groep nu al vragen hoeveel kost dat ding? Terwijl het natuurlijk gewoon ging om barbecuen. We gaan roken hoor jongens. De vlees dat gaat wel. Oh, kom hier. We Vis roken. Makreel. Twee uurtjes ongeveer. Dus dat hout heeft dat uh, zich lekker volgezogen met water. Nou, wat we dan doen? Ja, zeker, ja. Pakken we twee handjes hout ongeveer. Leggen we er gewoon bovenop. Nou, je zal zien, binnen een minuut heb je, heb je rook. Dat gaat als een malaga. Oké. Okay. Als je in een rijtjeswoning woont, zou ik wel uh, om de zoveel tijd even de buren uitnodigen. Om even een stukje vis mee te komen eten. Anders uh, zijn ze niet zo heel blij. Je ontmoette ook nog iemand van de grillgigant. Die kon uitleggen waarom de barbecues rond waren. Het is eigenlijk heel simpel. De heer Steven is de ontwikkelaar van de barbecue. Van de barbecue natuurlijk. Want we mogen het niet zeggen. Dus de heer Steven die is uh, begonnen, die werkte bij en die maakt boeien voor op zee, gewoon normale boeien. Die zijn natuurlijk rond. Hij bedacht zich, ik ga barbecuen. En uh, het is wel makkelijk als we die boei doorzagen... en de onderkant gebruiken uh, om te gaan barbecuen. En daarom zijn eigenlijk alle barbecues rond. Je vindt het leuk dat je dat nu weet. Je hebt ook nog met de chef gesproken. André, wat zijn nou de grootste fouten die mensen maken met barbecuen? Nou, echt grote fouten kan je, kan je niet echt maken. Maar wat mensen vaak willen, is, is dat mensen uh, te, te snel willen barbecuen. Dus wat, wat uh, kleinere stukjes vlees op te hoge temperatuur willen barbecuen. Dus dan, wat je dan krijgt, is dat het verbrandt en dan uh, doen ze wat extra saus eroverheen. Maar eigenlijk doet iedereen dat toch? Je gaat toch naar de slag ja, ja, ja, van die, uh, die, ja. die spiesjes ja. met een beetje in ja, en dan kan je aanjagen. En hup erop. Dat, dat is inderdaad een beetje wat, uh, wat iedereen, uh, iedereen doet. En uh, dat is eigenlijk wel een beetje jammer, want het is, het is juist mooi om een groter stuk vlees om, uh, om dat echt als hoofdgerecht te gaan eten. Niet, uh, niet tien kleine stukjes vlees, maar gewoon echt een mooie antrekal van lekkere rib of een cotebuff. Om die gewoon mooi op je barbecue, op indirecte methode, niet te warm... om die lekker rustig te laten garen. En dan heb je, heb je een mooi superstuk uh, stuk, uh, vlees als hoofdgerecht. Je keek nogal wat meewarig naar de gas- en de elektrische barbecue. Omdat je dacht dat er wel echt verschil te proeven was in het vlees. Totdat je een proeverij kreeg met drie verschillende stukjes. Ik denk nummer één is elektrisch. Nummer twee is gas. Nummer drie is... Zeker housego. Welke? Deze. Nee. Je klonk heel zeker, maar wat bleek? Eén is elektrisch. Kijk eens die. Ja, Zie je twaalf. wel. had ja. goed. Ja. Oh, die ja, had je goed. Tweede. Oh, ja. Dat is toch niet goed, hè? Zeg het maar, dat het niet goed is. Ik had het niet goed. Ja. Je had het niet goed. Hey, die, die, die smaak van die barbecue, uh, die barbecue smaak is, heeft... Niet zo heel veel te maken of het nu gas, elektro of houtskool is. Het is de temperatuur. Is het. En wat je dan krijgt, is je legt je stuk vlees erop. Er komt wat vocht komt eruit, wat vet komt eruit. Dat valt dus op je hittebron. Dat verdampt door die hitte en dat slaat weer terug tegen je vlees. Dat geeft die smaak. En in principe, weet je, maakt het dus niet zo gek wel uit wat het is. Ja, je hebt er ook wel wat van opgestoken. En aan het einde van de dag waren ook andere mensen aan het evalueren. Het rolje? Ze heeft samen te vatten wat, wat, wat we hebben opgestoken. Oké, okay, maar wat heb je opgestoken? Um, toch een aantal ideeën over hoe dingen te bereiden. Dus die, die, die uh, rol in Serrano. Dat eigenrechtje. We willen de thermometer hebben. Vijf jaar vaderlandgeloos hebben we hier. En welke barbecue wil je? Ja, we hebben nu. Die hebben toch, we kwamen net tot de conclusie dat we dat ding toch al langer dan elf jaar hebben. Maar. Nou, misschien moeten we nadenken. Nee, die, die blijft. Die blijft. Dat hoor ik net. <laughs> we kunnen wel nadenken. Dat kan wel. En nu? Nu heb je een certificaat. Want je hebt met goed gevolg deelgenomen aan de Grill Academy Original Zomercursus 2011. En dat was Chris bij, maar hier in Manjari gaat nu echt, ja, alle smaken van de wereld komen samen. We hebben heerlijk ijs gegeten. We hadden pistacheijs, we hadden uh, mandarijnijs, we hadden chocola en nog een smaak. Wat was nou de vierde smaak? Basilicum. Citroen, basilicum. Ondertussen, Kees Raad, die eigenlijk chocolatier en ijsmaker is... heeft het brood nu alvast gesneden. De oh, rosé ja. komt op tafel. Nou ja, dit is een programma waar eigenlijk iedereen bij wil zijn. Het ruikt lekker, het smaakt <laughs> lekker, het is heerlijk. Kees, even, nog even een vraagje. Ja. Uh, dit was fantastisch, lekker ijs. Maar ik hoorde dat er alweer een nieuwe uitdaging op de loer ligt. Ja, we gaan uh, <coughs> ons verdiepen in uh, cocktailijs. Cocktailijs. Oké, okay. en wat is cocktailijs? Uh, dat is ijs met, uh, op basis van cocktails, en dan ijs gemaakt. En een andere uitdaging is zelf chocola maken. Dus van boon tot chocola. Jij gaat dat doen? Ja. B van boon tot chocola wil zeggen dat je het uit het ruim van het schip gaat halen, bij wijze ja, van spreken? Ja, dat, dat is al gedaan dan. En? En die balen, die. maar die liggen allemaal in Amsterdam. Dat is echt uh, super te gek, want in Amsterdam zijn zoveel die ook weer zo weer doorgesluist worden naar het buitenland. En er is in Nederland niemand die zelf chocola maakt. En uh, ik heb nu een machine gekocht uit uh, Amerika... en uh, allemaal kleine machientjes erbij, om dan, om dan zelf helemaal ch chocola te maken. En waarom maken. is dat dan, dat nog niemand chocola maakt in Nederland? Nou ja, het is, het was tot, uh, tot een paar jaar terug was het veel te duur om, uh, om het zelf te doen... want je moet heel veel hele dure machines kopen... Ja. En uh, het, het kan ook met een wat minder ingewikkelde machine. En daar hebben we nu een, uh, een was. Dus Zo'n twee stenen die uh, ronddraaien ja. over een, in een grote ton van ja. graniet. En die, uh, die pletten dan de bonen. En dan gaat een klein beetje cacao uh, boter bij. En uiteindelijk suiker en dan krijg je chocola. En dat klinkt heel makkelijk dat ik het zo vertel. Maar... En, die, en die chocola ga je dan ook weer in je eigen winkel in de, in de, winkel de warme verkopen. straat uh, ja. verkopen? En producten meemaken. Producten meemaken. Mee en uh, ik wil daarmee het eerste premium chocolademerk van Nederland worden. Omdat je dan helemaal zelf alles maakt. Wat leuk. Ja. Ik hoop dat je uh, het heel goed laat deponeren. En dat je niet, zoals de vorige keer toen je concept bij Magnum Seven Sins hebt gebracht... Ja. dat eigenlijk ja. alle winst aan jouw neus voorbij gaat. Ja, oké, okay, dat is een uh, hele leuke... Nee, dat was niet zo leuk, maar ja. Maar nu, je hebt wat geleerd. Ja, toch? ik heb wel enorm veel geleerd. Ja, ja. er is verkeersinformatie. Ja, een half uur geleden waren we zonder files, maar nu weer twee ongelukken. En dus weer files op de A2 Eindhoven-Maastricht. Dus het is Joost en Echt, twee kilometer. Op de A6 Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug opnieuw problemen. Drie kilometer files na een aanrijding. Dit is Manjari op Radio 1. Lieve luisteraars, u kunt nog steeds reageren op deze uitzending... via onze website RadioManjari.nl of manjare.ntr.nl. Uh, en daar kunt u uw uh, vraag, opmerking, boodschap achterlaten. Onze gasten van vandaag zijn chocolatier en ijsmaker Kees Raad. Hij heeft onder andere een winkel in Amsterdam... maar hij maakt heel veel mooie producten, zoals ijs. Hij heeft een boek gemaakt dat heet IJstijd, met zijn receptuur voor ijs. En het is nu de hoogste tijd voor Nicolas Kleij. Hij is wijnschrijver, hij is de man van de supermarkt-wijngids... Um, en hij heeft in opdracht van ons, omdat hij onze vaste wijnproever is... Uh, gaat hij zich buigen over Rosé, Nicolaas. En ik dacht dat Rosé een klein beetje uit aan te raken was. En links en rechts ingehaald werd door de Prosecco. Maar is dat ook echt zo? Um, ik moet bekennen dat ik al die fijne informatie... over zoveel procent van dit en zoveel procent van dat nooit lees. Maar volgens mij wordt er toch nog steeds... heel veel minder Prosecco dan Rosé verkocht. Ja, dat klopt ook eigenlijk wel, want er is zoveel verschillende rosé. De variatie is veel groter dan de prosecco. Is het nog steeds de ideale zomerwijn, rosé? Nee, de ideale zomerwijn is lichtgekoeld, fruitig, jong, rood. Maar ik ben geloof ik de enige die dat vindt. Nee. Ik vind het ook heel erg lekker. Maar goed, in ieder geval een, een kleine minderheid. Ja, ja. maar daar opteer jij nu voor. Licht gekoeld, fruitig rood. Dus ja. het is eigenlijk een lichte rode Ik zeg rode het al wijn. jaren, maar niemand luistert. Maar... Nou ja, goed, maar gewoon blijven zeggen. Precies. En uiteindelijk komt het wel goed. Maar goed, we hebben je nu dus op de, uh, de rosé afgestuurd. Ja. Uh, overigens heb jij in jouw supermarkt wijngids ook ongelooflijk veel rosés besproken. Ja. Dus het is een zeer bekend terrein voor je. Nou, dat is leuk, want in de eerste supermarkt wijngids, uh, elf jaar geleden, was er geloof ik één of twee Rosé's per supermarkt. Een droge en een half zoete. Eh, nou, toen, rond 2000, begon het om nog steeds onverklaarbare mode, mode te worden. Ja, ja. Iedereen had het al jaren gezegd. van oh, Het komt wel weer terug, Rosé, maar het werd maar niks. En ineens vers millennium en de Was mensheid er, Rose. wou Rosé. En toen dronk men, geloof ik, nou een half procent van alle wijn of zo'n soort getal was rosé. En nu is het wel 15 of 17 of iets in die uh, trant. Wat dus mij het opvalt is. Enorm is, gestegen. Wat me opvalt is dat het enorm uh, vaak uh, een, een wat zoetige smaak heeft. En met name, uh, nou ja, misschien zijn dat geen goede rosés. Ik kan dat niet beoordelen. Wat zeg jij daarover? Uh, het makkelijkste is, net zoals met simpel wit, met wat gisten uit het laboratorium... en nog wat ingewikkelde dingen en koel cool gisten. En dan smaakt het vaag fruitig, maar ja, wel snoepjes en zuurtjes fruitig. En dus met zo'n vervelend zoetje. Want als je het flink koelt, dan denk je van... Nou ja, gut, ik sta er op een feestje bij andere mensen, dus laat beleefdheidshalve. ik beleefdheidshalve. Gooi het niet meteen maar in de plantenbak. Er, lekker is het niet, en zeker niet als je het wat langer proeft, dan gaat nee. het enorm tegenstaan. Kees, wou dus, jij van Rosé eigenlijk? Want je hebt nou een glas voor je, maar het is nog, uh, ik zie nog helemaal niet dat er uh, iets van geconsumeerd is. Ja, ik heb een uh, slokje genomen. Dit is, niet, dit is niet de rosé die ik uh, prefereer. Mm. Oké, okay, nou dan gaan we nou... Met... Zullen we eventjes één slok nemen? Alvast de eerste in onze test. We hebben vijf rosés. En uh, als een soort bonus track hebben we dan nog een zesde rosé... die, die Nicolas Klein zelf heeft meegenomen en die natuurlijk de beste rosé is... van het hele gezelschap. Daar we... Of extra vies om te leren hoe dat ook kan. Het is niet zo lekker... Nou. Het is echt een roze waarvan je weet dat je de volgende ochtend uh, knallende aan krijgt. Knallende kopijn, roze, wordt hier gezegd. Er wordt nu al druk meegeschreven op deze <lacht> redactie. U kunt het straks allemaal op onze website nalezen, deze de commentaar. Wat zeg jij, uh, Nicolaas? is nou, inderdaad, zo'n snoepjes, fruitachtig zoetje waar we het over hadden. Ja, het is een snoepje. En dan proef je en dan Wanken. denk je van... Het heeft ook iets rijps en het blijft niet lekker en vrolijk en blij achter in de mond. Hoeveel ver zoals... de temperatuur? Want hij mag ook wel iets kouder. Of ja, maar om te proeven is dit goed, want uh, slechte rosé, net als witte wijn... moet je heel koud drinken, want dan proef je het namelijk niet zo goed. Maar als je het zo'n beetje lauw als dit doet, dan proef je alle gebreken des te beter. We doen straks even de puntering, maar uh, in de eerste instantie... kan deze niet heel veel goedkeuring uh, wegdragen. Zeg nee, dat er goed? is ook heel veel viezer, maar... Een zes min of zo, zeg een maar. Een min gaan we hier alvast bij al Een vijf. Ja. En vijf van Maar Keesraad. het is altijd zo in, in twee seconden een oordeel te geven... wat los uit de pols, maar dus, vooruit. Dus jaren aangewerkt aan zo'n en in één knal wordt hij dan gewoon <coughs> weggezet. Zo gaat dat in dit programma keihard. We gaan naar de tweede. En er wordt flink gespoeld, dat hoort zo. He, bij wijnproeven moet je altijd die, die, die, die wijn zo... In die mond slurpen, dat doet Nicolas Kleij dan ook heel professioneel. Komt er veel zuurstof bij, raakt hij de hele tong. En om te merken dat ik er wat van af nou, natuurlijk. Natuurlijk, interessant kijken nu, gaarne, dat hoort er ook bij. <laughs> Over de hele tong laten gaan en dan vervolgens tot dat oordeel ja, komen. Ja, want het wordt warmer in de mond, dus er komt ja. ook weer geur en smaak boven. Dus je proeft meer en... Hij is een beetje vlak, maar hij is wel echter. Dat is wel beter, ja. Hij is ook strakker, is gewoon, hij is droger? Ja, er zitten zuren in en het is uh, echt fruit. Kun je even uitleggen, als jij zegt er zitten zuren in, wat dat betekent? Uh, elke druif heeft uh, en elke wijn ook zoet, zure, bitter. En net zoals met ijs en, en een heleboel andere dingen. Het gaat om de balans. En ja. vaak merk je bij slechte rosé: dan heb je dat zoetje. En aan de andere kant zijn er niet zuren die het fris maken, maar is het gewoon zuur? Proef je ineens Napoleon-bonbon? <lacht> <lacht> en hier is het dat je denkt van, oké, okay, het is ook en droog. Nee. Nee, wat je in het mandarijnen -ijs ook zo ja. gaat, dat je dacht van lekker bittertje en iets fris-zuurs erin tegen het zoet, dat het allemaal helemaal mooi in evenwicht is en balans. En daar... Ik proef hier wel nog een heel klein zoetje in, hoor, als ik heel, heel hard mag... Ja, maar het is volgens mij nog het zoetje wat je van die vorige in je mond had, Het mm. was wel heel hardnekkig. Oké, okay, deze de gaat weg. We gaan naar de al, de nummer drie. Nee, dat kan. De dat kan. Hoe vind jij het eigenlijk, uh, nou, Jona? Nou, ja, deze wel beter dan die eerste. Ja. Ja, dus hebben we daar al een cijfer bij? We dus hadden uh, net een zes min en een vijf. Een zeven. Zeven van Keesraad en Nicolas? Zeven lijkt me mooi. Zeven wordt op, afgetikt op een zeven. Is die, oh, ik heb gewoon water in mijn glas gekregen. <lacht> Zo raar praat ik toch niet? <lacht> hmm. Nee, maar jij in jouw waterglas zit er wijn. <lacht> we, gaan nu, we gaan nu naar de derde. Wat is de goede temperatuur, nou, vind je eigenlijk, voor, uh, voor rosé? 14 graden, toch? Nou, wat ik zei. Uh, hoe slechter het rosé, hoe kouder. Ja, maar, <laughs> maar verder nou is het moeilijk. Want uh, je kunt wel zeggen. om goed te proeven, 13, 14 graden. Maar als je gezellig met je rosé op terras of balkon of tuin zit. en het is lekker warm weer. dan is hij binnen de kortste keren 20 graden. Dus Zet dan maar kun je maar op. beter koud, je heel koud zetten. Ja. Want dat glaasje wijn dat, uh, wordt echt warm waar je bij zit. Ja, maar ja. Ijsklontje dus daar moet goed. je altijd enorm mee rekening houden. Ja, mag dat? Mag je een ijsklontje nou, in je? ROC vind ik van wel. Vind jij dat ook, Nicolaas, of ben je daar mm, nogal streng in? Liever een ijsklontje dan dat het te lauw is. Hmm. Maar. Het is ook een kleine moeite om de rosé in het ijs te zetten in plaats van andersom. Dus. Wat vind je van deze? Wat mij opvalt is dat de kleur heel licht roos is. Ja. Dat doet en een beetje denken aan die Zuid-Franse Lichtrood, Licht rood, dat je dacht van gut, dat is ja. iets uh, Chili of Zuid-Spanje, iets warms. En dit ja. is meer. Uh, dit ziet er zuid frans uit. Is dit nummer drie? Dit is nummer drie, toch? Ja, ja. nummer drie. Oké. Okay. Heeft een Zuid-Franse kleur, wat je in de Provence ja. altijd ziet als je op een terrasje gaat zitten. En het is eigenlijk de vorige met extra's. Met extra's. Mooi droog, maar het heeft wat meer fruit. Je proeft iets meer fruit, mooi. kruidigs. En er zit meer in. Meer lange dok is dit. Ja, of dok. een goede Provence. Provence is zo bekend dat de neiging groot is uh, om een rotzooi te maken met dit idee. Ze kopen het toch wel. Maar... wel ja. Verschrikkelijk is dat. Ja. De van die Fransen. Deze is wel behoorlijk droog, hè? Ja. Dat is en echt, ja, en lekker droog. Dus ja. wat ik zei van die zuren, maar je proeft ook het fruit en uh, ja. Overigens, de hele inhoud. Het is niet dun en zuur, maar... Heb jij, heb jij al een, een, een wijn herkend? Dat je dacht, hé, hey, deze komt me toch wel heel erg bekend voor. Deze heb ik voor mijn gids gedaan, deze... Nee, zo, zo snel Staal nog niet. Het Misschien... bij mij op tafel. Nog een keertje, maar ik ben niet zo snel. Dus, uh... <lacht> We komen volgende week beter. Ja. Het cijfer. We hadden net twee zevens. Um, 7,5. Oh, 8. wacht even. Nu gaat het, het loopt omhoog. Gaat goed. Een 8 voor deze rosé. Oké, okay, hij gaat nu weg. We gaan naar de nummer 5. Volgens mij was die, uh, is die slade niet zwaar. ook erg lekker bij die... Oh, uh, de ja. nummer 4. Neem me niet kwalijk. De nummer vier. Ja, maar de Tot maar toe worden ze steeds lekkerder dus. Het wordt wel beter, maar de kleur gaat nu echt uh, omhoog. Ik beloof natuurlijk niks voor uh, zometeen, maar... Nee, precies, want we worden natuurlijk gefokt. Is, is, Nicolas, is uh, rosé echt iets voor vrouwen? Is het een vrouwendrankje? Uh, zeggen mannen terwijl ze vrolijk meeheisen? Mm -hmm. Ja, voor het idee door de kleur, denk ik. Ik zou niet weten waarom. Misschien doordat in de jaren zeventig er alleen maar half zoete rosé koop was. En, en vrouwen meer tenderen naar Ja, het gezellige vooroordeel van vrouwen willen iets zoets. Jij ja, doet daar niet aan mee, dat zie ik wel. Eigenlijk. Nee, ik vind het echt zo'n wonderlijk vooroordeel. Ja. En ik ken zoveel mannen die eigenlijk stiekem enorme zoete kouden zijn en vrouwen die dat niet zijn. Dus, uh... Precies. Nou, heel ja, dat goed dat je het eens keer hebt We zien hier een donkerrode rosé. Ja. Heel veel kleur. Wat ruiken we? Mm. Het is een bourgogne, volgens mij. Een bourgogne? Er wordt even een notitie gemaakt hier. Bourgogne. Waarom, waarom zeg je dat zo uitgesproken? Nou, dat is wat mijn eerste, ja. mijn eerste smaakherinnering uh, maakt een match. En die zegt bourgogne. Oké. Okay. Je hebt ook echt wel heel veel proefervaring, en Ja, je als je... Buiten ijs, en chocola. om. Als je na je veertig bent, dan heb je toch wel heel wat gedronken in je leven, denk ik. <lacht> en het gaat om ervaring. Dat is de, de hele kunst van... Uh... Van de wijn. Heel veel proeven. Ik het, Nicolaas. Um, nogal zwaar. Nogal grof. Of Vleugje van de gft kliko erin. Nee. GFT-clico. Oh, nou. Dit is toch een snoeihard Nicolaas. oordeel, zeg. Ik, ja, ik heb het niet in die wijn gesopt. En een, en een nare en een bittertje, bittertje aan het eind. Een naar bittertje die, ja. een, die een, een vervelende afdronk geeft. Ja. ja, Knetterhard, maar echt waar. Cijfer. Eh, uh, vier. Zo. Ja, je kunt ook. Zo, Zo vier, echt waar. En die Bourgogne, ja. hoe beviel die Kees Raad? Want ja, jij mag denk. ook een cijfer geven. Nou ja, Bourgogne is nog erger dan Provence, natuurlijk, qua bekende naam. Ja. Waar boeren denken: van, hartstikke idee. Ja. Dan ja. word je nog meer geflest. Ja, veel minder dan vroeger, hoor. Dus omdat men gelukkig ook weet dat je met goede Bourgogne... Ja, ik toch ben, ik ben, uh, meer geld verdient en een goede naam krijgt. En... Zitten we nog steeds in Frankrijk eigenlijk, wat jou betreft, Nicolaas? Uh, bij die tweede en derde volgens mij wel. Ja, ja, oké. Okay. Eerst uh, dacht ik Chili, Australië, Zuid-Afrika. Maar dat is zeker in het goedkope ja, het wordt in de grote fabriek gemaakt, dus dat heeft niks... Uh, je ziet alleen aan de donkere kleur dat het waarschijnlijk een warm land is. Ik kom straks met de uitslag. Er gaan hier reputaties sneuvelen, lieve luisteraars. U gaat straks <tie> dingen horen waar u van huivert. U gaat dingen horen waardoor u vannacht niet meer rustig slaapt. Want ik weet wat het is. Nou, en ik kan helemaal niet meer rustig slapen. Nummer vier vind ik... In uh... ieder geval moet Nicolas Klein echt een stevige vermomming aan gaan nemen. <tie> oh. na deze uitzending. Hey, ik vind oh. nummer vier... Uh... De, ik hou van dat bittertje. Jij houdt er juist van. Ja, ja. Ik, ben, ik ben dol op Campari en dat drink ik gewoon puur. Dus voor mij... Uh, Goedemorgen, is voor ja. mij niet een. een uh, Zo'n bitter is voor mij niet meteen een, een slechte eigenschap voor, voor een wijn. Nee. En wat, maar ik, denk, ik, wat ik, geef ik, je dan voor cijfer? Um, deze op een 6,5. 6,5. Oké, okay, ja. genoteerd. Dan gaan we naar die laatste. De laatste uit deze serie voordat we de echt lekkere fles van Nicolaas Kleij mogen openmaken. Zo. Die hij mee heeft genomen om ons te imponeren vanzelfsprekend. Ik is zit is nu mee te beoordelen, maar is dat ook de bedoeling of niet? <laughs> ja, ja, tuurlijk. Iedereen mag hier meedoen. Jona, oh, hoor je dat? Oh. Jona heeft het heel druk met de salade niswazen... waar ze ontzettend veel ingrediënten voor heeft gesneden. Nicolaas Klei. Um, ja, helemaal niet ja. gek. Stoer en stevig. Ik vind die lichtere, zoals nummer 2 en 3 zelf veel lekkerder. Ja. Maar, uh, ja, dit heeft toch ook wel zijn uh, charme. Ja, maar het heeft minder eigens, minder nuances, om eens een uh, indrukwekkend woord te uh, gebruiken, dan, de, dan nummer 3. He, het is meer, je proeft dit en je denkt van, nou, dat is hem gewoon. Ja, ja, gewoon stevig en ook een pittige kleur heeft hij. Ja, dat ja, je zegt van, uh, ik ken rood wat bleker is. En, uh, ja. ja. We zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar de uitslag van deze uh, test. Ik zal die dan uh, nu ook bekendmaken. De eerste wijn die we hadden die het cijfer 6 min meekreeg... is van Ilja Gort, La Tulipe de Lagarde. Wordt verkocht bij Albert Heijn. Is zeer populair en vaak bekroond. En uh, was tot voor kort echt een van de toprosés van Albert Heijn. Maar... Nicolas Klei heeft zijn woord gesproken, dus het is nu <lacht> finaal afgelopen. <lacht> Hij maakt ze exclusief, hè? Voor, voor ja. Albert Heijn. En het oh, is ja. al een paar jaar dat het wat minder is. Het was uh, een aantal jaren geleden ook zijn wit en rood prima. Maar een aantal jaren dat je denkt van hé. Hey, maar is dit stemt jou heel slecht. ongelukkig? Want je zei ook van, nou ja, behalve uh, uh, dat, je, dat je niet in balans vond en van alles en nog. wat. je zei ook: het is absoluut geen Franse uh, rosé. maar deze komt toch uit de Bordeaux. Ja, zo zie je maar. Ja. Niet kopen die supermarkt, wijgids, men zei. Weet er ja. helemaal niks van. <laughs> ja, het ja, maar... excuus is dat je, proeven moet je doen uh, in je eentje rustig. Dus uh, zo snel is ja. Maar door de kleur, uh, het zag er behoorlijk donker uit. Net zoals die laatste. Ja. Ja. Gaan de gedachten toch naar... Uh, maar het zijn dus de donkere schilletjes van de Cabernet Sauvignon die erin ja. zitten. Ja, ja, want daar Ik weet me overal uit te redden. Mm. Uh, de tweede die we hadden, die toch een lekkere zeven kreeg. Die is van de HEMA. Dat is de Domaine de Bachelerie. De Perle de ah, Rosé. Ja, die is altijd goed, ja. Dat is een, een, een vrij betaalbare 4,25 euro uh, ja, ja. wijn van de HEMA. De HEMA heeft sowieso staat bekend om zijn goede wijn. Is in jouw supermarkt wijngids ook zeer goed besproken? Ja, ik ben nu aan het proeven voor de editie 2012. Dus ik hoop dat het zo blijft. Maar ja. uh, afgezien van de eerste editie is uh, HEMA altijd prima. Ja. Als ik dat... Ja, het mag vast wel, want het is zo. En dus dat is een 7 de is, een, is een heel net cijfer ja. toch? ja De derde was een Domain Roux van Gastrovino... Dat is een uh, rosé uit Niem, uh, Zuid-Frankrijk, 6,45 euro. Mag ik kijken wat er... Nou, die, zeer goed. Die vond ik uh... het lekkers namelijk. En het is een mooi, klopt qua prijsverschil met die HEMA. Ja. Helemaal, ze waren allebei goed. Hier betaal je twee piek meer voor... Maar dan heb je ook wat. Ja, en als je denkt, ik heb geen zin in die twee piek-extra, dan is die van de hemel prima. Deze heeft de beste. Nee, dit is allemaal euro. Dit heeft de beste bespreking: acht en een zeven en een Jona is er ook tevreden. Nou, het grappige is dat ik toch, en ik ben dan blij dat hij in zit. Ik val altijd voor wijnen waar grenache in zit. En hier ook weer is een grenache-druif. Ik vond deze lekker. Chira en grenache-combinatie, We gaan naar de vierde wijn. Ik net je dat geproefd, uh, de vierde wijn is een, uh, een grove, zware, met een bittertje... wat Kees Raad wel prikkelend vond, maar uh, Nicolas Kleij helemaal niet. Die komt van Gallen en Gal. Le Claude Polil uit 2010. Ach. Een rosé'tje van 7,99 euro. Ja, Eetje en anders die... altijd zo goed. En vorige week nog zeer uh, lovend besproken in NRC, in uh, Rosetest. Komt in alle testen er eigenlijk ja, heel goed uit. Ja, mij ook altijd. Ja, nu niet. Keihard maar waar. Ja. Oh, Grenache ook trouwens. Ja. En de laatste die we hadden, dat was een Finca La Piedra Rosado. Dus een Spaanse wijn. Van 4,99 euro. En daar hebben wij stevig voor omgefietst naar de Plus. De supermarkt, de Plus. Dat was een onfietswijn. Dat was duidelijk een onfietswijn. Stoer, stevig. Ja. En dan merk je dus wel dat dat een Spaanse is. Ja. En dat merk je aan die volheid. Hè? Dat, alsof die meer... Ja. Ja, dat nou is toch een stuk meer, meer zonder op. Maar het ja. ligt natuurlijk ook aan uh, de soort druiven... en hoe lang je de schillen weer van tevoren mee laat weken. Want hoe langer je dat doet, hoe meer kleur... en ook ja. hoe meer kracht en hoe meer die richting rode wijn gaat. Dus, uh, Wat vind, je, vind kunt... je nou van die uitslag? Ik bedoel, stemt dit jou tevreden? Zeg je van, ja. Uh, de of niet, of niet? eerste drie, dat, uh, nou, dat klopt met zoals ik ze kent. Tenminste, die derde ken ik niet. Maar die tulip van best keurig, maar ook niet veel meer dan een uh, voldoende. Die van de Hema een ruime voldoende. En die roe was dan goed. Ja. En die uh, Claude Palil, die, uh, die valt me erg tegen. Oh, ik zie trouwens wel, het is 2009, dus het kan ook zijn... dat hij gewoon een beetje... Over de, over de datum Laten uh, we dat heeft. dan ook nog even, even uh, behandelen. Je kan rosé het beste vrij jong drinken. Tenminste, de soort rosé rosé's die wij... Ik kunnen uh, Wijn het beste uh, vrij jong drinken op een klein aantal uitzonderingen na. Ja. Maar zeker zoiets teers als wit en rosé... dat gaat gewoon snel achteruit. Dan ja, okay. de plezier en het fruit uh, verdwijnt. Dus dit is uh, de 2009 en ik denk dat... Een... Dat daar de dat daar de crux ja. in zit. Dat als die van dat 2010, dat 2010 was Want geproft... hij doet het uh, in alle keren dat ik hem proef... en ik uh, koop hem ook voor plezier. Hij doet het altijd goed, maar ik heb nooit uh, een jaartje weggelegd... om te kijken wat er dan gebeurt. Ik kijk meteen of die laat liep van welk jaar die is. Kan iemand dat zien? Ik Zal ik me... kijken voor je? Ik heb niet eens een leesbril, ja. maar dat hoeft ook niet. Met deze afstand, geloof ik. Het jaar. 2010. Ja, nee, dat kan het je dan nou, ook niet In principe moet het in de... Ja. 2010. Allemaal 2010 en uit ja. uh, Zuidelijk Halfrond soms al 2011 zijn. Wat uh, heb jij meegenomen, Nicolaas, om ons te laten proeven? Uh, om even op te scheppen. Een biodynamische <lacht> rosé uit uh, de Provence. Een bio... Met bijna geen zwavel, dus zeg maar... Van druifjes gemaakt, niks toegevoegd, niks weggehaald. En bij volle maan geplukt ook nog? Of? <laughs> bij uh, grond, goede kruisingen van de Tellurische stromingen en op een bladdag en niet op een aardedag en zo. En door vrouw op blote voeten in, in wapperende jurk. Nee, hoor, hij, hij ligt boven een de aantal uh, 200 dingen. Uh, 200 maagd. <laughs> <laughs> gelooft hij in van het biodynamische. En het werkt ook echt, is onderzocht. Maar er zijn heel veel boeren die zeggen van oké. Okay, aantal dingen doe ik, maar het hele zweverige dat uh, laat ik aan de plaats tovenaar over. Jij, jij gelooft hier wel in, hè? want jij komt vaak met biologisch of biologisch dynamisch nou, okay. de uitzending binnen. Uh, is zo, je kunt nog zo biologisch en biodynamisch zijn. Als je geen wijn kan maken, dan houdt het natuurlijk helemaal op. Ja. Maar er is leuk onderzoek gedaan in de wijngaard en het heeft invloed op... De stok en op de druif, en op wat er allemaal in de grond beweegt. Maar zoals altijd, ja, daarna kun je van die druifjes natuurlijk verschrikkelijk gore wijn maken. Nou, maar als laat... je goed wijn kan maken. Nou, ik vind dit dus. Er erg voor, inderdaad, voor die uh, van Nicolaas die we nu hebben, dat vind ik dus echt een. Uh... Als er iets een de zomerroze is, is dit het wel. Oké, okay, Jona, mm. dat is je finale oordeel. En daar hoort een Salade bij. Nice nou, daarom vond ik het ook leuk als je nu kwam. Het is een wijn uit de Provence. En we gaan natuurlijk een heel Provençaals gerecht, heb ik gemaakt. Ja, een beetje aansluitend op de Tour de France. Ja, dat hadden we, zo alle... we gaan een beetje op die Tour de France. Maar die fietsen deze dagen in de Pyreneeën. Ja, nou ja, goed. Maar ja. daar hadden ze nou niet... Nog ook, ze ook nou... soep vooral, <laughs> ja. uit de Pyreneeën. Hele zware stoofpotten ja. hebben ze daar in de, de winter. In de bergen er wordt altijd wat zwaarder gegeten. Dan wat... Aan de kant. Waar, waar draait het om? Je hebt drie verschillende recepten... Ja. voor salade en naast elkaar gelegd en gemaakt. W wat kom je dan tegen, nou, Het grappige is alleen al de receptuur weer. Wederom de receptuur. Er zijn, in één recept moest ik vier glazige aardappelen gebruiken. Ja. Dat, was, uh, dat vond ik heel <laughs> grappig. Zeker dus naar de groenteman. Maar <laughs> kom je dan uit? Ja, hoe kom je aan vier glazige aardappelen? Maar uh, dat heeft dus met de vertaling te maken. Ik denk dat er vier stevige aardappelen gestaan heeft in het oorspronkelijke Franse recept. En dat hebben ze hier uh, vertaald ja. naar vier glazige aardappelen. Er waren ook recepten waarin dingen worden vergeten. Mensen die het gaan nalezen op de site zullen het vanzelf zien: dat er ergens uh, wat was het, olijven in moesten, maar die staan helemaal niet in de ingrediëntenlijst. Slordigheid, alom, hier en daar. <laughs> maar goed. Want uh, waar heb je uitgekookt? Even voor de duidelijkheid: ik, uh, ik heb één echt Provençaals kookboek, wat uit het Frans vertaald is ook. Dat is uh, een boek van Catherine Quevremont. En dat heet de Keuken van de Provence in het Nederlands. Het is een, uh, uh, valt in de categorie cadeauboekjes... maar het is het enige boek in het Nederlands momenteel... wat er is echt puur over de Provence. Mm. En ik dacht, als ik zo'n gerecht, gerecht ga maken... dan moet er in ieder geval eentje bij. Dus dat is de eerste. De andere is een boek waar ik zelf altijd heel erg blij van word. Dat heet Smakelijk Frankrijk. Dat is een boek wat maar liefst uh, maar 13 euro kost... waar echt gewoon alle bekende gerechten uit de Franse keuken in staan... Dus ik denk, uh, die nemen we ook een keer erbij. Uh, daar kwam ik wel in het recept ook een aantal... Daar komen de glazige aardappluit bijvoorbeeld. Ja. Uh, en het laatste boek is het boek Zilt, een visboek. Ik denk, we gaan ook een salarieniswaas... Daar is natuurlijk in wezen het hoofdbestanddeel... Uh, uh, ja, ja. tonijn en uh, anjovis. Dus ik denk, we gaan in een visboek kijken. Het boek Zilt, dat uh, had een salarieniswaas met mul... En ik denk dat we daar in deze tijd uh, naartoe moeten. Omdat de Want... tonijn natuurlijk eigenlijk een no-go uh, area, een no-go fish is. We mogen no het eigenlijk niet meer eten. Nee. Ik geloof dat er nu vijf soorten nog maar over zijn... en die ook met uitsterven bedreigd zijn. Het is echt gewoon uh, vrij en vrij hopeloos uh, dingetjes langzamerhand met tonijn. In de ingrediënten van een salade nietsvrazer zeg ik zo uit mijn hoofd... Dat, dan hebben we het over ei, we hebben het over sla, tomaat. Olijven. Olijven. Ja, tomaat trouwens niet eens in allemaal. Er zit een nee. een in dat boek van Zilt. Zitten. Ja, er zit wel allemaal tomaat in, maar er zitten gedroogde tomaatjes in. Dat, uh, die Tom Ekens, die het boek Zeelt heeft geschreven... heeft er wel een uh, upgrade-recept van gemaakt. Ja, Met inderdaad uh, gedroogde tomaatjes ei? en mul. Gehard gekookte eieren. Uh, zwarte olijven. Hebben ook. Ik, belangrijk is natuurlijk de, de keuze van de ingrediënten. Tuurlijk kan je in iedere supermarkt zwarte olijven zonder pit kopen. Je kan overal zongedroogde tomaatjes kopen. Maar let op. Bedoel, een salarionisatie die je maakt van uit de delicatessenwinkel... zongedroogde tomaatjes en een lekkere olijven... En en uh, goede kappertjes, dan ben je er toch echt wel een stuk beter uit... om maar te zwijgen over de tonijn. Ja, oké. Okay. En uh, waar kom jij nu op uit? Ja, wij, wij hebben het allemaal hier in grote schalen staan. Misschien krijgen we zometeen een bordje en dan... Ja. Of moeten we uit de schaal gaan vissen? Ik, ik, kijk nu Jij even zei, naar... uh, ik heb hun voorkeur gegeven, zodat ze inderdaad even uit de schaal... Oh, jullie mogen mogen... gewoon uit de ja, schaal? Mogen jullie mogen moeten we proeven. Mee proeven. Hier is nog een bord, als jullie dat erbij Want willen we hebben. Gaan, we, gaan, we hebben drie minuten nog in deze uitzending om deze drie salades te proeven. Uh, ik vind, uh, ja goed, laten we wel wezen. Een uh, salade niçoise. Ik zie, zie mijzelf lopen in Avignon, waar je dus een broodje salade niçoise kan kopen. Dat is uh, zo'n harde baguette gevuld met een salade niçoise. Dat is een van mijn jeugdherinneringen en een heel zomers gevoel geeft dat. En een echte salade niçoise, er hoort gewoon tonijn op, maar het mag niet meer. Nee. Ik denk echt dat we ermee moeten stoppen om ik, tonijn te eten. De cruciale vraag voor mij is, waarom moet er altijd ui slaan? Is het maar in eentje in deze, weet je dat? Ja. In één recept zitten uh, rauwe uien. Ja, Ik vind het zelf heen. heel lekker. Maar dan ben je nog anderhalve dag rauwe uien aan het eten. Nou jij, maar ik niet. Ik vind oh. zelf rauwe ja, uien niet. in, in salade. Hm. vind ik Jona zelf... is dan weer heel anders. Ja. Dan je dan moet er genoeg rest. wijn bij drinken. Er zit alleen ui in die salarenisoise... die in dat uh, Franse kookboek zit, zo uit mijn hoofd. Want ik heb ze hier natuurlijk al voor me liggen. Uh, Jongens, ja. laten we even gaan proeven. Er is heerlijk brood binnengebracht. In die, uh, die uh, Provenzaalse boek. Daar zit ui in. Het is volgens mij ook wel klassiek. Ja, het hoort er wel in, vind ik. Ondertussen komen er een paar mailtjes oh. binnen van luisteraars... Ja. die ik ook even aanpassend nog ga behandelen. Een kruikje apostelroze heeft Ans het over. Waar zijn die kruikjes gebleven? Nicolaas Klein. Uh, ze bestaan nog wel, maar ik zou ze vermijden als uh, de pest. Weg, wegfietswijn noemt hij dat. We zijn het van harte eens, schrijft Ronald Talsma uit Zevenhuizen. Gekoeld rood is heerlijk in de zomer. Kijk. Kijk, dat. Uh, We komen er wel. Aardbeienijs gemaakt met room geeft in de mond een stroeve smaak. Hoe komt dat? Goed Piet. Kees? Ik heb het nog nooit gemaakt. Aardbeienijs niet? Nou nee, ja. ja, niet met room. Oh. Ja, je moet aardbeienijs sorbet maken. Ja, of je, of, dus op waterbasis, ja, maar, op basis, maar basis. niet. Niet op roombasis, want fruit en room, het dat, dat kan wel maar. Het is niet een gelukkige combinatie. Nee. Ja, je kunt wel de aardbeien, maar dan moet ze geconfijt zijn. Dus met suiker. En dan door het roomijs. En dan, heb je de, dan, dan is dat niet zo. En als je de aardbeien... Nee, maar de, oh, ik weet hoe het komt. Dat stroeven, dat komt doordat die aardbeien, er zit water in. Ja, maar en als dan je dan die door het room gooien, dan gaat die, voelt die stroeven in je mond. Mag ik van jullie even horen wat jullie vinden? Jij wat hebt, is, de wat is de lekkerste salade? Want hebben... uh, heel snel geproefd, die met mull. Uh, mul. Die met ja, mul. Ja, die is ook absoluut Uit lekkerste. Zilt, hè, is die. Ja, die is uit Zilt. Maar er zit ook wat, wat, wat ik al zei al, een, een beetje een upgrade salade in die Met mul in een dressing. Nou, honing, suiker, olijfolie, azijn. Er zit van alles in. Room, Kees, Rome, Kees ja of nee? Mul of? maar oh, je zit nu met twee handen op te scheppen. Dus ja, ik heb het idee ja, dat het sowieso wel mee. lekker bevalt. Hier, neem een uh, servet. Het is weer een oh, bende hier aan dames en heren. Zometeen twee dingen en dan gaat het gewoon over serieuze zaken. Roel Coutinho van het RIVM die komt praten over de Mexicaanse griep... en over zijn vak en over al die epidemieën enzovoort. Volgende maand zijn wij er weer, 19 augustus. NTR. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where Art over historische broederparen. Zondag, Alexander en Vladimir Ulyanov Lenin. En dit is het VPRO-programma Het Gebouw. De Gouden Jaren, bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. U hoort een sirene, dat is geen toeval. Deze week, nog 5 seconden. Sirenes tegen kruisraketten. Twee, 1. De zomerseries van OVT. Radio 1. Zo. Zondagochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Fons de Poel. Met Karo Brandpunt maken we al jarenlang spraakmakende reportages. Maar als de Karo niet genoeg leden heeft, kunnen we geen Karo Brandpunt meer maken. Word daarom nu lid van de Karo. Voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar karo.nl. Dankjewel.